Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Met de douane in de Rotterdamse haven. Gerrit G., die in april werd aangehouden... is vermoedelijk niet de enige douanier die zich heeft laten omkopen door criminelen. Dat blijkt uit het dossier van de zaak dat de NOS heeft ingezien. Gerrit G. hielp topcriminelen met de invoer van grote partijen drugs. Hij werd opgepakt naar de fonds van een container met 400 kilo cocaïne. Zelf verklaart hij dat hij sinds 2014 zeker vijf ladingen drugs heeft doorgelaten. Het lijkt erop dat de orkaan Patricia, die vannacht in Mexico aan land kwam, minder krachtig is dan meteorologen eerder dachten. Patricia is afgezwakt tot een orkaan in de vierde categorie. Wel waarschuwt het Amerikaanse National Hurricane Center dat de orkaan voorlopig extreem gevaarlijk blijft. De storm was van de vijfde categorie en zou de zwaarste ooit zijn op het westelijk halfrond. Over slachtoffers is niet bekend. Gisteren werden uit voorzorg al 150.000 toeristen geëvacueerd. Amerikaanse strijdkrachten zullen vaker bliksemacties uitvoeren tegen de islamitische staat als dat nodig is. Een voorbeeld van zo'n actie is de aanval op een IS-gevangenis in Noord-Irak afgelopen donderdag. Daar werden 70 gevangenen bevrijd die volgens de Amerikanen binnenkort zouden worden geëxecuteerd. Minister Carter van Defensie zei dat de Amerikanen in de toekomst vaker dit soort operaties tegen IS zullen uitvoeren. Excuses. Bus- en tramchauffeurs moeten volgens het AD steeds vaker ingrijpen om een aanrijding met fietsers of voetgangers te voorkomen. Vervoersbedrijven zeggen dat het vooral komt door het vele appen in het verkeer. De Haagse OV-maatschappij HTM zegt in de krant dat chauffeurs tot wel 40 keer per rit moeten ingrijpen. Ze moeten dan bijvoorbeeld toeteren, afremmen of een noodstop maken. Vervoersbedrijf Connection pleit voor lessen op de basisschool zodat kinderen leren hoe ze hun mobieltje in het verkeer moeten gebruiken.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. Dit is een belangrijk moment. Good morning. Ja, het is toch prachtig. Alles komt samen op dit moment. Echt ja. Goedemorgen. Toebak leeft op de radio. Ze trekt net haar jas aan. Uit. Uit. Oh, uit. Dacht je, ik dacht je weer wegging. Nee, nee, ik blijf. Nee, Oké. Okay. ik blijf gezellig. Goedemorgen, hier. Gelukkig. Goedemorgen. <kijf> Vijf minuten over acht. Toebak leeft op de radio. Met tien uur een week vol gebeurtenissen. En pak er even een hoogtepuntje uit. Een hoogtepunt van de afgelopen week? Ja? Gewoon dat je denkt, nou, dat viel me echt op. Daar moet ik even iets over zeggen. Nou ja, wat ik wel gehoord heb, dat is dat de hongerstakers in de koepel... in hongerstakers zijn. Ja, echt waar? De oh, dat dat bespaart weer. Ja vluchtelingen zijn in hongerstaking. Ja, want, uh, want ze waarom? hebben een brief gehad dat ze pas over een half jaar hun familie over mogen laten komen. Ja? Uh, en daar zijn ze het helemaal niet mee. Eens. <laughs> en ja. Uh, ja, ik heb wel zo van. Ja, er zijn er al een aantal. Die gaan dus via uh, Den Haag weer terug. Ja? Want uh, ze zeggen, ja, als, uh, als ze pas over twee jaar hierheen mogen komen, dat die procedure in werking gesteld wordt. dan leven ja, ze het... misschien niet meer. Ik, nee, ik, wou net ze ik wou net zeggen, dat vind ik best wel. Een... Ook wel weer maar, maar zijn al die mensen dan in hun eentje gaan vluchten? Zo van, nou, nou ik vind het hier eng, nou, ik ga ja. weg, doei. Dat waren het nee, er van. zijn een heleboel mannen. Die hebben een gezin nog even achtergelaten om hier wat op te bouwen. En dan kunnen ze ze allemaal overlaten komen. Ja, dat, dat, dat, is, dat is de strekking. Ja, de mannen, de mannen en de zonen. De, uh, de, de, de, zijn de de ja, verkennis die Eigenlijk gaan... Eigenlijk wel, ja. ja goed. De dus je dacht dat, uh, dat er veel kwamen, maar er komen er gewoon drie keer zoveel komen we nog als ze gaan herenigen. Gaan herenigen. Oh. oh, maar deze gaan ook alweer terug, want die valt er tegen, dus dat is wel mooi. Nou goed, de wanleider van afgelopen week is dan misschien toch wel deze. 600 asielzoekers doen ze maar in jullie eigen huis. Hey, neem ze lekker in je eigen ja. tuin dan. Ja, jong, neem ze even lekker in je eigen tuin. Ben je gek geworden? Ze stenen was dat afgelopen week. Ja, Zo. foto's in de krant en je kan ook gewoon Hetzes. zien wie het is. Ik denk dat die mensen daar ook alweer op aangesproken eh, gaan worden. Eh, ja, Feyenoord supporters schijnen daar naartoe te zijn ja. gegaan om gewoon even een avondje uit. Lekker schreeuwen in zo'n zaal met z'n allen. Even rellen. Lekker. tegen. Even lekker rellen. Klopt, ja, ik, vind, ik vind dat je gewoon die mensen de keuze moet ma laten maken. Ja. Of we laten hier die mensen hierheen komen. Ja. Of we houden hun tegen. Maar dan stoppen we die mensen die, die zo hard schreeuwen. Die stoppen we dan ook. Of in zo'n kamp. Of naar Syrië toe. Even, even kijken van oh, of zij het dan er nog steeds mee eens ja, zijn. Ja, een beetje puberruil, maar dan vluchtelingenruil. Ja, ja, ja, ja. een beetje inleven. Dat was toch zo'n programma bij de EO. Dat, oh, uh, dat vind ik inderdaad wel. Uh, uh, Judo, uh, oh. Judoka heeft het toch gepresenteerd dat ze met z'n allen in zo'n wagen gingen. Dat ze zeg maar, de, terug, de terugtocht deden in plaats van de heentocht naar Nederland. Van de geest. Ja, van de, de geest. Nee, maar dat was een ander programma. Puberruil is weer wat anders. Dat ja, oké, okay, maar goed. Een combinatie ja, daarbij. Maar het zal je maar gebeuren of zoiets heet het. Het lost wel het probleem op. van veel uh, probleemwijken. Ja, dat doen. Oh, ja of die, ja. De, je bedoelt de, de schilderswijken, dat okay, soort dingen allemaal. Oké, okay, uh, all ja, precies. Uit bed vandaan en we starten een muziekje in. Goed. Toen blijft op de radio. Ik, ik je deuk me. Je, you, ik weet niet, dacht dat er wel mee was. Ik heb het er wel afgehaald, of niet? Goed, muziek van Orson. No Tomorrow. De openspringende persoon vreugde de vreugdesprong of dans. Let's go to Simply cause we're so in love Funny hat, shiny pants All we need for summer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 Orson hadden een hit alweer een aantal jaar geleden met No Tomorrow. En pas geleden is er weer zo'n tijdje geweest dat ze aankondigen. Dit is het einde van de wereld. Oh, is het weer zover? Maar dat was niet het geval. Dat viel allemaal een beetje tegen voor die mensen die het dan uit hebben gerekend. Nou, weer verkeerd gerekend. Misschien maar eens een nieuwe berekening maken. Goed, en Orson is natuurlijk verwijzing naar Orson. Wel eens de bekende acteur en schrijver en hoorspelschrijver. Weet je van wat hij allemaal oh, gedaan heeft. Ik verstond... Ik stond, ik stond awesome. Awesome? Dat is awesome. Het is Geweldig. Awesome. We awesome. awesome. vinden wel een gave plaat. Ja, het is ja. wel een awesome plaat. Gewoon. Maar het heet dus awesome. awesome. Goed, uur okay. over acht uit het donkere Zandvoort. En vanavond gaat de klok weer een uur terug. Dus we hebben dan weer een, oh, een uur extra. Extra, al heerlijk. Oh, ja. oh een uurtje lang slapen. Ja. ja, inderdaad. Ja, dat ja, gaat maar het is dan wel. daar moet ik dan toch relatief meer aan wennen. Lijkt wel als dat je het uurtje overslaat. Heel gek is dat. ja. Ja, omdat je ja dan, maar uh... dat, dat is nooit zo erg. Want je hebt langer de ja, je tijd hebt om naar, tijd naar je werk de... te gaan. Maar dus, ja, ah, ja. dan kom ik eigenlijk weer op tijd op mijn werk. Oh. Oh, wow. ja, ja, ja, ja, zeker. Ah, dat duurt dan ongeveer een week. En dan, en dan slijt dat er gewoon, ja, het is dan gewoon zo weer verdwenen ook. Toch. Maar goed, uh, houden er even rekening mee. Dus maar, je hebt gewoon een uur uh, meer vannacht uh, met te slapen. Maar ah, sowieso is er... De, uh, deze week heel veel veranderd. Ja? We zijn uh, op uh, vliegende skateboards uh, allemaal oh, gaan ja, voeren. Ja, ja, ja, ja. Ja, de auto's ja. zijn gevliegen. Ja. Um, we hebben Jaws uh, 16 was het geloof ik die is uitgekomen. Ja. 16. Ja, ja. ja 16. En waar? Ja. En, uh, oh. <laughs> wow. Nee ja, het was natuurlijk de week dat uh, in de film Back to the Future. Uh, Waarnaar ja, nou Dat zou in deze week uh, ja. gebeuren. Het 21 zou, uh, oktober. Ja. Zou het gaan gebeuren en uh, je kon ook een, een trip doen in Amerika, vier dagen en dan werd je rondgereden. Alle plekken waar die film was opgenomen en een gegeven ging je ook allerlei uitvindingen ging je uitproberen. Je mocht op een gegeven moment op die hoverboard die ze wel ontwikkeld hebben. Wat sommige mensen zeggen dat hij niet bestaat, en andere mensen zeggen dat hij bestaat wel. Alleen ja, hij, oh, hij is heel erg duur en je moet op een speciale baan. Een ja, soort precies. magneetbaan moet je plaatsnemen met het boord. Het is bord. een beetje hetzelfde idee als een magneettrein. Ja. Alleen dan, ja. Maar goed, de, de eerste ontwikkelingen zijn er. Nike heeft de schoenen uitgebracht trouwens. Ja, zijn ze er al nu ja, de markt, hij, is, dus hij is. Een strikkende uh, schoen. Ja, ja, hij is uitgekomen. En uh, ja, verder, we hebben geen vliegende auto's. Maar wel zelfrijdende auto's. Ja, graag. Daar is, uh, daar is de, Tesla stotisch, deze week mee gekomen. Ja, okay. ja, gisteravond zat Mark Marie zat er even in. Ja. Uh, op een, in een uh, clipje. Ja, die ik heb het gezien bij de, de Wereldraad wereld door. Oké. Dus je had ook zelf van, kijk, ik kan zonder handen. Ja, ja. En, en er wordt heel duidelijk... Um, even klein, voor wie het niet gezien heeft... Uh, Tesla, die heeft deze week uh, een software-update uitgebracht. Dat ja. is echt zo van, mijn auto staat voor de deur. En gisteren kon hij nog niet zelf rijden. En vandaag wel. Dat oh. is echt heel apart. Ja, okay. um, zo ging die update. Ja. Dat was gewoon via, via internet. En um, hij kan nu dus zelf ja, de route uh, bepalen en alles. Alleen... Tesla zegt er wel bij, het is nog een test. Ja? Het is een soort beta-test. Dus het heet Tesla? Ja, yes. Tesla. Ja, oh, ja oké. Okay. Jezus. het is wel heel makkelijk hè? Die... Goed, ja. Maar in ieder geval, uh, je moet dus nog je handen bij het stuur houden. Dat deed Mark Marie niet zo heel goed. Die zat echt achter zich. Ja, ja, dat is wel leuk hè? Dat is wel leuk. En, ja, ja, ja. Uh, die zat de die hele zich te kijken. Hij die dus je nicht in de auto? Ja, ja, ja. ja. Dat, is echt, dat lijkt ja, me een goed testproces of zo, ja. Hij was, geen, hij was geen moment bang. Nee? Nee. Nee, hij nee, zat hij met een gil Ik denk, ik heb het net even gemist. Nee, hij vond het juist. Oh, zo geweldig. Ho! Kan ik eigenlijk wel een ja, lezen? Ja ja, nee, <tie> oh, ja, ja. Dat lach je altijd lang. Ja. Ja. Oh, soms erg vermoeiend. Dus dat is er wel. Dus, het uh, grappige is ja. dat de fax is, uh, is al lang al weg. Maar in die film was je nog wat te zien. Hè? Ja. De fax. Uh, oh, oh, ja, ik, uh, ik vond het wel grappig. De, waar we het elke keer over hebben. Die bril, die, die, die, die, die 3D bril. Die 3D bril van uh, de Oculus. Die was ook in die film. En die is nu ja, ook Ja. Uh, en het uh, videobellen. Ja. Ja, het nou, ja, het is allemaal Skype wel, en. Uh, ja, allemaal dat soort dingen. Facebook. gaaf, hoor. Dit is wel gaaf. Erg leuk. Goed, dan gaan we even een klein, grappig berichtje kijken de. Ja, naar ik handen. heb wel een grappig berichtje. Er was een meisje afgeleid, nou, grappig. Voor het meisje zielig. Ja? Die ging lekker in bad. Een Zes, zesjarig meisje. En toen kwam ze dus vast te zitten met haar vinger in het afvoerputje. En toen is ze dus gewoon met bad en al naar het ziekenhuis gebracht. <laughs> Want niet alleen de ambulance, maar ook de brandweeschoot op En ze kregen het gewoon, het lukte niet. Maar hoe groot was het bad? Moest ja, het echt helemaal gemaakt worden? Een groot deel van het bad rondom het afvoerputje hebben ze eh? afgezaagd. Okay. En dan met het resterende deel om haar vinger kon ze naar het ziekenhuis. En ja, het is onduidelijk waarom en waardoor ze met haar vinger erin is. Ja, de kinderen die zetten stop overal vinger in. Dat is gewoon... Uh, oh, nou nou. Nou zeg. Het is gewoon zo. <laughs> maar, maar dan stoppen we wat ik, anders ik, in vaak, ik, ik, maar vraag, uh, ik vraag me een beetje af. Nou, ik doe dat nooit in het afvoerputje. Nee, maar nou, weet dus je wat vroeger vies. stofzuigers waren? En toen waren ze aangeklaagd. Want dat had een meneer een niet nader te noemen lichaamsdeel erin gedaan. En toen ja. was hij afge... Dus tegenwoordig je moet je het zo zijn dat mensen er niks in kunnen stoppen. Geen vingers of andere lichaamsdelen. Nou, dat. dat is een goede stofzuiger. Wat voor merk was dat? Want ik heb allemaal wat dan, dan nemen, stofzuigers. Dan, dan, nemen stof, dan nemen stofzuigers wel een aardig grote gemiddelde, zeg Uitgang, maar. Uitvang, ja. Ja. Vuistdik. <laughs> nee, ja. ik bedoel, een stofzuiger die een penis eraf zuigt? Nee, er zit als een rotorblad. Hoe oh, die. O, oh, die. Houd ze oh, op. Die, ding, ja, die heb je al afgesloten, ja. natuurlijk, dat stukje. Ja, dat dat ik, stel je voor ja, dat, dat je denkt even... Ja, dat is echt… Uh... Dat is om de lucht uh... Ja, ah. ja oké. Okay. Maar nou. hoe kom je op… Nou, ja. Ja, ja, hoe kom ik... je op ideeën? Ja, ja, het ja iedereen komt op het idee ja, dat ja. soort dingen. als je, die... ik heb ook je wel eens, eens iemand in gesproken. het rare tijd kabinet gaan kijken in het ziekenhuis, wat er allemaal uitgaat. Ik heb ook ja, wel eens mensen gesproken ja. in het ziekenhuiswerk, die kwamen ook met allerlei verhalen thuis. Ik dacht, nou, uh, die uh, wil het niet hoef... horen. Ja, dat wil ik even niet horen, jongens. Dat kom ik zelf ook op, rare ideeën gewoon. Goed. Doe leeft op de radio. En wij kijken eens op de nieuwe single van Nothing een band dat bestaat uit één stuk. één persoon die de muziek maakt. En heb je nooit ruzie? Ook hier gewoon met iemand. Dat is wel lekker natuurlijk. Uh, en dit heette dus zijn nieuwe single. heet Nothing at all. Daarvoor Nothing but Thieves. <laughs> Daar is helemaal niets aan de hand. En daarvoor, he, uh, dat heette Itch. Goed, het is de zaterdagmorgen, Het is vandaag ook trouwens de dag dat hij eigenlijk 85 jaar oud zou worden. Ik heb het over Big Bopper. En Big Bopper was een, een dishjockey bij een radiostation. En uh, hij is eigenlijk uh, ontzettend populair geworden. Omdat hij namelijk in korte tijd... Uh, heeft hij een record gevestigd. Hij deed namelijk non-stop uitzenden. Hij heeft vijf dagen, twee uur en acht minuten achter elkaar gedraaid. Lijkt wel een soort vroege Giel Beelen. Maar zo die acht minuten nog, heel op het laatste. Ja, acht minuten. Die heeft ja, hij nou, echt ja. uitgeperst. Gewoon. Uitge uitgeperst. Ja, ja. Uh, hij heeft uiteindelijk uh, 1821 platen heeft hij gedraaid. Hij viel 16 kilo af. En dan heb ik het dus over Big booper. Eigenlijk uh, zijn echte naam is Jails Perry Richardson... Hij, uh, hij zou dus 85 worden. Hij, je kent hem van deze plaat. Ik zal hem even uh, laten horen. Het is echt een oudje, hè dit. Ik ken hem. Nou, waarschijnlijk ken jij niet. Ik ken hem wel. Hij is een klassieker uit de jaren 50. Hij, hij werkte bij een radiostation, maar uiteindelijk ging hij ook muziek schrijven voor een heel bekende ster. En uiteindelijk ging hij optreden onder de naam Big Booper. En uh, uiteindelijk via een loting. Kom hij in het vliegtuig terecht van Buddy Holly... samen uh, met uh, Ritchie, met uh, Ritchie, Ritchie Valens. En je begrijpt het al, uiteindelijk maakte zij de vlucht... In, uh, drie, op 3 februari 1959. En die kwam in de sneeuwstorm terecht en die stortte neer. Dus in één vliegtuig zaten drie grootheden... die eigenlijk de, de muziekwereld een beetje hebben veranderd. En Buddy Holly kent natuurlijk wel van... Uh, is zo. So. En uh, Richie Valens heeft maar één hitje gehad en uh, die was ook nog maar 17 jaar oud. Maar goed, die zou dus vandaag uh, 85 jaar oud worden, deze big bopper uh, okay. Richie. Goed. Wat er meer? Vandaag? Ja, als je, hoe heet het? Uh, ik heb het altijd al een keer willen doen, ja? zelf brouwen. Het lijkt me echt superleuk. En uh, ja, alleen, het is zo jammer. Je hebt dan van die witte vaten die je dan gebruikt en dat ziet er allemaal niet ah, nee. uit. En... Net of je een, een cracklab hebt, zeg maar. Ja, yeah. precies. En daarom heeft nu een, een Amsterdamse start-up een, een idee op de markt gebracht. Het is een, een apparaatje. Het lijkt een beetje op een, een bonenmaalmachine. Met vooral veel koper. Nou, nou, Daar ja, gooi ik sowieso. Daar ben je een van. van, ja. ja. Dus, uh, en ja, het apparaat, je gooit aan de bovenkant, gooi je uh, gooi je de, de, de spullen erin. En nou, eigenlijk het hele proces wordt in dat apparaat uh, verwerkt. En. Uh, nou, na, een, na een paar dagen kun je gewoon je eigen bier. Uh... Ja, een paar dagen al. Ja, ik weet niet hoe lang het precies duurt. Was dat een staat echt bij. Maar, dit, dit, dit, is een Maar het Maar je kan het gewoon in huis zetten. Je kan er gewoon gebiologeerd naar zitten kijken. Je denkt: wat een oh, mooi proces. Uh, 29 dagen, dat is oh, een maandje. Oh, maandje. maandjes, ik heb wel geen zin meer. Dubbel te lang. Goed, wat kost een setje om mezelf bier te prouwen? Uh, Want het tegenwoordig, over een tijdje kunnen we geen bier meer kopen, natuurlijk. Want dat is natuurlijk heel slecht voor onze gezondheid. Ja, dat dus dat wordt dat gedaan. Is, uh, Dat is nog niet bekend wat nee? die gaat kosten. Nee? Alleen uh, ze hebben nu een, een Kickstarter erop staan. En ze hebben een, uh, een tonnetje nodig. En ze zitten op 35.000 euro. Ah, dat moet het doen zijn. Een tonnetje, maar dat is toch niks? Nou, dat is niks. Een tonnetje. In uh, april 2016 worden ze geleverd. Oké, okay. okay, nou, dat is nog allemaal prima. te overzien. Als we het over alcohol hebben, zie ik je meteen een ander bericht. Hoor. Ja, een auto-alcoholist. <laughs> is een man uit Nieuw-Zeeland, die heeft een wedstrijd uh, aan meegedaan... waarin men een bierglas hoog moet houden. Het detail is wel dat de man is een auto-alcoholist is... en hij heeft al 18 jaar geen glas meer aangeraakt. Maar het lukt hem toch om een gevuld bierglas 7 minuten lang... met gestrekte arm hoog te houden. En uh, hij heeft eigenlijk niet getraind. Hij, ge hij zei ook, ik heb al mijn training twee, twee decennia geleden al gehad. Hij won met, kaart, met de wedstrijd Kaartjes voor Mike's Oktoberfest. Een bierevenement. <laughs> uh, hij, hij heeft wel besloten om de kaartjes aan een vriend van hem te geven. Want uh, hij zou wel een beetje pissig worden tussen al die dronken mensen daar. Als je zelf ook niet meer kan drinken. Maar, weet je. maar wacht even, hij doet wel mee met zo'n wedstrijd. Ja, maar het is alleen maar vasthouden. Maar wacht even. Zeven ja, minuten, dat is lang hoor. Kun je daar geen water vast gaan houden in plaats van. dan kan je toch gewoon geen statement nee. maken? Ja, nee, dat, ja, ja, dat kan. Ja! ja. Ik ben voor schoon water ja. of zo. Of win die kaartjes. Ja. En gooi ze dan vervolgens weg. Want bier, die biervesten zijn verkeerd. Ja, ja. ja. ik bedoel. Uh, weet je dat? Ja, nou ja, ja. goed. Hij doet ja. even ja. meedoen. Ik heb het nieuws gehaald. Adam Hoop. Ja, zie je hè? Je had een statement kunnen maken met zoiets. Ja. Hè? Zorg dat, dat het water schoon blijft of zoiets. Uh, let op je environment, uh, je ja. milieu, werkval meer. Goed, nou, straks meer. Plaatje wat ik wegkomen, want ik taal niet ken. Snijdobo, zeeuw. Ja, sorry voor mijn uitspraak. Ik ben dyslectisch, kan ik me altijd achter verschuilen. Zo heerlijk ook altijd weer. Pretend. Dat zijn we allemaal goed in. Ja, sorry, ik moet het altijd even zoeken hoe je zoiets moet uitspreken. Pretend. Let's pretend we married. Was dat niet ooit een plaatje van uh, ons eigen... Auw, oh, prins. Volgens mij wel. Het is half en om half 8, even de Zandvoortse berichten. Nieuws uit Zandvoort. En uh, nu ook. Sorry. Betekent dat let's pretend we married? Betekent dat gewoon ruzie maken? Nee, ik betekent het zullen leuken. <güls> Oh, Wat is lijkt je goed Nou, lekker weer. Oh. Nou, we ja. lekker bezig. Nou, Kom op hier, Een beetje, beetje op je woorden letten. Ja, mevrouw. Dat wil ik wel even een beetje zeggen. Is dat te vroeg voor, hè? Eigenlijk? Dus eigenlijk even te vroeg om daarover te praten, vind ik ook. Het is wel tijd om nu even een berichtje te pakken, onder andere uh, over... Uh, uh, op 31 oktober tober, wordt er uh, twee films gedraaid tijdens het Wild Cinema Experience op Squirpark Zandvoort tijdens deze drive-in-bioscopische gelegenheid om een snelle hap te halen. En die dan lekker zo over het stuur heen gebogen. Naar de film kijkend op te, op te peuzelen. En je hebt ook popcorn kan je kopen. En uh, Het begint om, uh, om 8 uur nee, 6 uur s avonds met de Fast and the Furious deel 7. En dat is natuurlijk nog met Van Diesel. En Paul Walker, nou wel Van Diesel is er nog wel, Paul Walker is natuurlijk verongelukt, jawel. Oh. Dat dus is niet helemaal goed gegaan. Ja, ook met de auto, met auto is je weer verongelukt. En ook is het Halloween, dus er staat ook om kwart voor tien een echte Halloween-film. Alhoewel World War Z is niet echt helemaal een Halloween-film nee, is, is, meer een, een nee. zombie-film, maar die wordt dan ook uh, gedraaid met Brad Pitt pit in De kaart kostte 17,50 euro. Ik zit te twijfel om te gaan, Het volgens mij is dat ook wel weer grappig. Ja, ja. Het, het is wel een voordeel, want zeg maar, normaal heb je natuurlijk dat de hele vloer vol ligt met popcorn. Ja. Kan in dit geval ook. Ja. Alleen ja, dan ligt er je eigen auto. Dus ik denk dat het dus wel anders is, gaat. Dat is wel een voordeel voor de bioscoop, zeg maar. Ja, ja. en je hebt je eigen drank bij je. Ja, krijg je nog ook zo'n spiekertje, krijg je dan je auto ja. gemonteerd. Ja. Het, Net zoals vroeger. Dat weet ik al in de jaren 50. Het, het nadeel is wel weer dat je... Je kan niet drinken. Nee, degene achter de film moet gewoon niet ja. drinken. Maar je, je kan wel gewoon uh, cola drinken. Oh, ja. Oh. ja uh, maar dan worden films een beetje heel saai Ja, ja, ja goed. Is een film kan, alleen kan maar leuk als gekke je hem de nevel ziet? Dus mag wel. Ah. Je kan wel weer gekke dingen doen in de auto. Dat is ook oh. weer leuk oh, ja. waar je het net weer over had. Maar goed, we nou, de maar die dingen. tweede film die schijnt heel eng te zijn. Nou ja, dan is het een goed, een goed moment ja. als je met je eerste vriendinnetje daar naartoe gaat. Je zegt, oh, die... Doe je ogen maar even dicht dan. Kom maar, ruik je tegen me aan. Ja, zoiets. Oh, heerlijk. Uh, okay. Nog meer nieuws? Nog meer nieuws. Ja, ik heb er wel ja, nieuws, toch wel nieuws hoor. Niet? Er, als je bladafval kwijt wil, er, er zijn nu inmiddels allemaal bladkorven geplaatst... door de gemeente op verschillende locaties in Zandvoort en Bentveld. En op zich kan bladafval prima dienst doen als basis voor compost of als bodembedekker. En uh, op straat wil iedereen het weg hebben. En met name fiets- en wandelpaden wil de gemeente zo snel mogelijk bladvrij hebben. Of wij dat dus even gaan doen? Nee, dat niet. Maar ze is heel gelukkig met de inzet van dorpsgenoten. Die meehelpen door blad bij een te vegen rondom hun woning. En hopelijk wordt er dit jaar weer iedereen een steentje bijgedragen. Maar, maar, maar een steentje of blad? Een blaadje. Nee, blad. Een blaadje. Ja. Maar, maar uh, mag dit wel? Want ik weet nog met die takken. Die ja, mag je nee, niet dat... nee, die, die blad is wel belangrijk. Dat wordt soms echt uh, ja, het wordt glad, glad hè? Het kan glidder, glibberig worden. Glibber. En er staat er inderdaad hier eentje bij... Uh, de hoogte van het mussenpad hier om het hoekje. Dus als je ja. volgende week een paar emmers bij hebt, dan gooi je ze daar. Oh, dat vond ik vroeger zo leuk als je helemaal vol was en als kind zijn En dan altijd duiken. Ja, of ook. Ja. Ja. Alleen ik merkte wel dat er zaten ook al mijn zaten erin. En ook ja, allerlei oh, oorrekruikers. Hoe oh, dan ja. had ik het snel afgeleerd. Oh, wat, <laughs> uh, ja, en de, de, de twee posten van de Zandvoortse reddingsbrigade voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ja, ze zijn uh, uh, aan een flinke opmokkelaar N Nodig, zeg maar. Ja, ja. ja, ze hebben onder andere lekkage. Dus vooral die in het zuid is, uh, is erg slecht. Die heeft uh, last van lekkage. Uh, de, de, de, er is maar één toilet. Dus dat is ook een beetje beperkt. Ja? Uh, de kleedkamers voldoen niet meer aan de eisen. En er is laatst iemand door de houten trap heen ge gegaan. En... Die heeft het, nou, dat is het net aan goed afgelopen. Oh, okay. Maar ja, het is dus wel echt tijd dat, uh, dat er wat uh, mee gaat gebeuren. Ja, volgens mij is het ook wel een beetje dus... wild west gewoon. Geeft ook een beetje een wild gevoel als je daar gewoon rondloopt. O, dit heeft meer een beetje een verouderd gevoel. Ja, maar ik bedoel, je, weet, van die oude douches en zo. Dat je denkt, dat is echt helemaal een beetje gewoon... Ja, ja, ja een, beetje een beetje jaren vijftig. Dus ja. nou, dat ze nou weer gelijk zo'n uh, zo uh, regen, douche willen hebben. Met stralen van zes kanten. Nee, dat maar is meer van een, deze tijd. Een, het, het, me wel, het lijkt me wel handig als je de trap oploopt. Dat je in ieder geval zeker weet dat je er niet doorheen gaat. Nee, dat, je, dat, is een dat een ambulancepersoneel met je mee moet lopen. Dat, dat, dat nee. is wel even veel. Oh, nou, dit met... zou ik niet mee laten lopen, want dan ga je er samen doorheen. Oh ja. Heb je niks aan het ambulancepersoneel? Nee, personeel. precies. Daar ook weer een puntje doen. Nou, tot zover de stand Straks in berichten. Straks het tweede gedeelte. Nog meer. Wat er allemaal speelt, en ook allemaal wat er op deze datum allemaal gebeurt. Op 24 oktober. Ja, dat kan je verwachten, hè. Onbekende plaatjes die op het punt staan om door te breken in Nederland. En soms maken ze grote golven, big waves, lust... Waves, Breaking Waves. Er was ooit een film in de jaren 90 Volgens mij heb ik ooit gezien. Het was een hele vage film met goede muziek van David Bowie daarin. Uh, dit is echt een beetje ethisch sound. Hè? Waves. en uh, Ik zat gisteren te kijken naar uh, Jeroen Pauw. Ja. Oh nee, het wereld rijdt door. Ja, ik pakte een stukje. En daar zat een band in die heette Pauw. En die maakte ook dit soort muziek. Ik dat die daar nog... niet bij Pauw dus nee, is. Nee. Dat is maar wel goed, heel bij, grappig. Dit. Bij Pauw heb je nooit muziek volgens mij. hè? Oh. Nee. Goed, gister... Nou. Nou. Wel. Nou? Heel af en toe aan de tafel ja. zingen ze misschien iets... maar dat, dat, dat komt niet heel vaak voor. Gisteren zat ik met verbazing te kijken... want er was dat een, een, het ging over namelijk... Uh, syndroom down, weet je wel. Ja? Down with dummies. En je hebt nog een programma dat over uh, m'n gaat. Ja, uh, ja, sorry, ik zou het zo zeggen... maar ik werk ook met die mensen. En sommigen doen het zo moeilijk met die naam, weet je. Dat zijn gewoon m'n gewoon klaar. En dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. En die vrouw maakte zich dus al druk dat... Uh, die, syndroom van Daan, altijd, die mensen met uh, syndroom van Daan altijd zo lekker positief in het nieuws komen. weet je wel? Ze zijn zo lekker gezellig. Weet je wel? Altijd lachen met ze. Ze komen altijd lekker knuffelen. Ze zeggen van, nou, ik heb andere ervaringen. Ik werk al tien jaar in de zorg. Ik krijg heel wat andere shit over me heen. En ik heb heel veel respect voor ze. Maar ja, uh, ik vind het ook goed dat die mensen met syndroom van Daan... ook in, uh, in, op televisie komen. Maar er is ook een andere kant van ze. En die mag misschien ook wel eens uitgelicht worden. Om te laten zien dat mensen die met ze werken... niet altijd even, niet altijd even makkelijk hebben. En ik vond op zelf... Uh, maar goed, Goed gesprek. Alleen ik vond dat zij geven het wel weer toegaf aan Chris Zegers. Wat is die oud geworden? Oké, okay, Chris, Chris Zegers. Ja. ja. Echt? Wat ja. heeft hij oud kop gekregen ook al. Maar goed, die was zijn eigen programma wel erg aan het ophemelen. door dus te zeggen van: maar, ja, maar in ons programma. Doen we dat wel?". Nou, ik zag niet echt het verschil tussen het programma van uh, Johnny De Mol en het programma van hem. Want het was alle twee is dat gewoon. Maar doet Chris erg Zegers tegenwoordig. Iets met, met, met, wat? Doet hij tegenwoordig? Zo ja, een Ja, oh doet hij. Of nee, oh. uh, uh, uh, down. Um, uh, uh, down droom van Down, zijn droom van down, doet hij. Uh, weet oh, je wel. Dat vind ik oh. jammer, want hij was altijd een beetje een soort jeugdidool voor mij. Yeah? Okay. Ja? Oké. Ik vond hem vroeger echt helemaal geweldig. Yeah. Ik, maar ik was ook helemaal fan van die reisprogramma's. Of zo. Oh ik ja. Wil, dat was echt mijn droombaan. Gewoon oh, een beetje ja. de wereld overrijden. Ja, beetje... ja, ja, Ja, ja, ja. Maar goed, hij, hij doet nou programma's hier in Nederland. En, uh, hartstikke goed hoor, om nu mensen uh, naar voren te halen... maar je moet soms ook aan de andere kant laten lichten. Zeker in deze tijd dat het in de zorg zo uh, krap wordt met geld, weet je. Je mag je wel best wel laten zien dat het niet alleen maar knuffelen is... en gezellig zijn met die mensen. Dat is niet altijd zo. Nee. Goed. Um. Nee, ja, daar ja, zijn jullie stil van natuurlijk. Ja, ik ben nee. helemaal, ja, helemaal gemiddelgeerd van yes wat er allemaal vandaag oh, ja. speelde... Ja. door de jaren 1 of 24 oktober. Ik ja, zie dat de hele, de hele lijst er van ver, ja. Komen. Ja. Nee, nee, ik, ik heb nog een leuk bericht. Er uh, dat, dat was een meisje, en, uh, de Canadese Aubrey. Die was in Nederland op vakantie in het hotel Intel in Amsterdam. Amsterdam, zo. Maar ze was uh, helemaal in shock... want ze had per ongeluk haar twee knuffels vergeten. En nadat de schoonmaakster de diertjes had aangetroffen... besloot de hotelmanager actie te nemen. Ze hadden dus het e-mailadres van die mensen... En toen heeft hij steeds foto's doorgestuurd over dat hij de knuffels een spa-behandeling had gegeven. Dat hij ze had losgelaten in ja, de fitness. Tuurlijk. En dat hij ze netjes uh, liet eten en drinken. Maar er moest ook gewerkt worden. Ze werden beer en koalen ook in de keuken achter de pannen gezet. En ze moesten ook hun gezicht laten zien in een receptie. Uiteraard werd alles dus op foto's vastgelegd. En inmiddels zijn de knuffels uh, alsnog per post naar Canada gespeeld. Ja, zijn elk, weer thuis. elk ouder kent het wel, weet je, dat je dan even met thuis komt. Klantvriendelijk, kom, hè? En dan ja. kom je thuis en dan schijnt je kind de knuffel ergens te hebben laten liggen. Maar wil niet slapen zonder die knuffel. Dat is echt drama, nee. gewoon. Ik krijg er gewoon niet stil. En dan heb je, wij hadden een vervangende knuffel. Die had dezelfde vorm. Maar die, die rook niet zo. Nee. Want ja, daar had nee, ze niet zo lang mee schimmel... in bed gelegen. Nee, die lag schimmel... gewoon niet. In de kast. Ja, ja, nee, nee. Dat moet je slim doen. Je moet ze... Elke keer omwisselen. Ja, precies. Dat doen sommige mensen. Maar goed, jeetje, dan moet je wel heel hele tijd na blijven denken, hoor. Maar ja, als jij dus in Canada woont... en ja. dan ben je al terug en dat ze dan uh, nog in Nederland liggen... is het toch wel heel erg vervelend. Ja, maar goed, Ik vind je... het wel heel leuk dat die mensen dat gedaan hebben daar. Ja, en die ouders doen veel om ze kunnen weer terug te krijgen, hoor. Wel ja, eh, als je, je kind weer rustig kan krijgen. Eh, eh, dan, dan doe je Kom er heel op, veel voor. Uh, Get over it. Ja, get over it, zou je denken. Het Le -le -le leven is niet altijd een feestje gewoon. Dat moet je ze dan duidelijk maken. Ja, ja dat is goed. <laughs> Probeer het maar eens. Oh, jij hebt het ook meegemaakt. <laughs> ja, ik natuurlijk. zie het aan je. Ja, natuurlijk. Oh, ja. Oh, ja, maar ik als zie het gewoon ik heb, ja, precies. Ja. ik heb de laatste knuffel van mijn zoon heb ik ritueel verbrand. En toen kon hij er afscheid van nemen. Want er zat aan vast dat hij, als hij de knuffel vasthield, dat hij ging duimen. En hij moest een beugel, dus dan moest die duim uit die mond blijven. Dus ook die knuffel moest weg. Okay. Nou, een of andere dag verbrand en toen was het klaar. Maar heb je ook echt ook daarna uh, wow. koffie met cake gedaan en zo? Natuurlijk, heb je, ja. Heb je, heb je hem zo? is er ook naartoe. Heb je hem aan zo'n paaltje vastgebonden en dan zo... <laughs> dat hij en gilde... Ah! Een, brand, een brandstapeltje. Ja, ja, je hebt genoeg geluidjes, dus uh, ja. dat moet lukken. Nee, nee, het was alleen maar vrolijkheid. Echt waar. Niks aan dat. Ja, dames en heren. De dreams. Ja. Ze kunnen uitkomen. Maak ze maar in dromen. Dan moet je zelf op niemand gaat het voor je doen. En Beck maakt er een plaat over. Die van, uh, I'm a loser baby, why won't you kill me? Dat was de eerste hit, 1993. De nieuwe single heet Dreams. Of al nieuwe singles, zeg. Dat ik alweer overdreven. In plaats van mij een half jaar oud. De laatste single zo meer dat het aankomt nog niet. Tof. Kwart voor negen. In het langzaam worden een zandvoort. Komt deze kant op. Er is vast wel weer een activiteit die je kan doen. En uh, zijn er zijn natuurlijk altijd weer ook... Uh, er zijn ook weer nog steeds brullen. B brul. Hoe ging het ook weer? B brul, brul. Brullen. Brullen. Brullen. Het brul. Brull. is vandaag en morgen zijn ze er weer. Dus... Uh, Mocht je zien, dan moet je even afspraken maken. En dan kan je langs... Je kan ook los gewoon zo'n gidsen huren. Dat vond ik wel vrij prijzig. Ik heb er ook nog naar zitten kijken. Ja, nou, het ik ook wel een beetje te duur. Maar goed, een groep bestaat uit twintig mensen. Dus dan valt de prijs ook wel weer mee, geloof ik. Is uh, Toepak leeft in de afgelopen weken... Ja, precies, politieberichten. Oh, what the fuck, man. Dan ging volgens mij over... Uh, ging het nou over Udo J? Udo -Jurken? Ging het over Udo J? Ging het nou, geloof ik? Oh, nee, Udo D was het. Udo, oh, lijkt erop. Ja. Het lijkt er wel een ja, beetje op. Oodle. Ja, dat is echt wel een fout. Was iets loos hm, wat ah, is het los met Udo? Wat is er? Wat is los met Udo? Wat is er dan met Udo verteld? Nou ja, het is echt uh, de TBS die losgelaten is omdat hij uitbehandeld was. Oh, en uiteindelijk die? een vrouw ja, ja, ja. heeft na neergeslagen met een fles dood. Hé, hey, maar je had het trouwens nog over het nieuws van de week. Wat was het nieuws? Het nieuws was Kruif. Dat was het nieuws. Van de afgelopen week. Ja, Kruif. Ja, ja, uh... Kruif? eens. <laughs> Wie is dat? Kruif. Ja, die schijnt wel eens iets met voetbalsoorten gedaan te hebben. Ooit. Nou, het zegt me niks. Ah, nou. Oké. Okay. <laughs> okay. nee, sorry. Maar Udo. Ja. Ja, Udo. Ja, ik, <laughs> ja. Heb wel, ik heb wel, een stuk gezien dat uh, de, dat, dat degenen die hem uh, uh, verzorgd hebben, dat hij anoniem hebben gereageerd, dat het inderdaad. Levensgevaarlijk was niemand los te laten. Echt levensgevaarlijk. Ongelooflijk dat zoveel mensen daar echt... Ja, een rechter daar beslist, beslissen. Ja, nou goed, ja. hij moet vrijgelaten worden. Hij is uitbehandeld en er kan nergens meer terecht. En dan loopt hij gelos op straat. 800 euro per dag hè, in dat uh, behandelcentrum. Dat was de prijs en dat vonden ze te veel. Dat wordt te veel, want we kunnen niks meer voor hem doen. En dan is er eigenlijk maar één oplossing. Ja, wie doet het dan even? Niemand natuurlijk, maar dat mag weer niet. Nee, maar ik denk dat dat dan eigenlijk toch <laughs> dat is heel erg de oplossing als... is. Dat klinkt heel, heel erg, maar... dat, dat nietje is het niet nog, maar uh, gewoon echt... Dit is de oplossing gewoon. Ja, wat, ja, wat moet je anders? Ja, je, kan ze, je kan ze niet meer naar Australië brengen. Vroeger deden ze dat met al die mensen. Ja, maar er zijn toch al meer gekken die gewoon een leven lang in de TBS-kliniek zitten? Ja. Nou ja, echt een missen weer van justitie. Al wat zijn er een geweest de over de afgelopen jaren? Afgelopen echt, eeuwen. Echt, de zijn moordzaak. En uh, uh, die andere... Uh, uh, oh, man, <lacht> oh ja, sorry, ik, heb ik je afgeleid. Ik, ik heb <lacht> ja. zoveel uh, missers ook. En nu is er ook weer... Uh, de, de, de van, de van Zes, die ook uh, weer... Uh, zes van Breda, zes van Breda, geloof ik. Ook nog weer vast moeten blijven. Of mensen, die hebben al vast gezeten. Hey, die willen nu herstel. Gaat ook niet lukken. Terwijl echt alle bewijzen gewoon... Ja, voren is eigenlijk dat ze het gewoon niet hebben gedaan, maar justitie houdt gewoon vol. Nee, nee, nee ze zijn echt niet Nee, Maar anders moeten ze heel veel uh, smartgeld geld gaan ja, betalen. Als ze denken, we kunnen er onderuit komen, dan nou, probeer ze er onderuit te komen. Echt schandalig. Ja, gewoon. Dat is zeker schandalig. Echt, uh, Van der steur heeft nog heel veel klusje te doen, zeg. Die denkt, uh, als, een, als er nog eentje een bij komt, dons, geef ik het stokje weer over aan iemand anders. Ja, dat lijkt me handig. Goed. Ik heb een wel een apart uh, berichtje. Ja, nou. dat is ook wel een missertje geweest, maar het is iets heel anders. Uh, in, in het Duitse eilandje Rügen. Daar hadden ze dus een heel slecht voetbalveld. En toen hebben ze in 2009 200.000 Dutch Nightcrawlers geïmporteerd. Wat denk je dat het zijn? Nee. Wormen. <laughs> en die Dutch even... Nightcrawlers. Ja, mooi hè. Dus regenwormen. En ze hadden zo het idee van: nou ja, als al die wormen dan uh, daar in dat veld zouden gaan, dan zou het allemaal wel verwerken. En uh, de situatie is echt, echt verergerd. Niet alleen bleven de plassen staan... nu werd het veld ook nog eens onbespeelbaar... door de wurmenhoopjes die de grasmat oneffen en glibberig maakten. En het voetbal is te glad en te hobbelig om te spelen. En afgelopen zomer besloot de gemeenteraad weer... dat de wormen met een lokmiddel uit het veld gehaald moesten worden. Die hebben gewoon maar sla langs de kant gelegd natuurlijk. En uh, dat kostte ook weer 19.500 euro... En de burgemeester heeft vandaag besloten toch om die oplossing niet te gebruiken. Maar mogelijk heeft het meegespeeld dat Rugen al twee keer is genoemd in een zwart boek over belastingverspilling. De eerste keer toen de dieren hun werk niet bleken te doen. En de tweede keer toen besloten werd de dieren weg te, lekken, weg te lokken. Maar oh. zo is iets er in België ook gebeurd met Nederlandse wurmen, ook met zo'n voetbalveld. Het is, het is dus niet de oplossing. Dus mensen, luister goed. Haal geen regenwormen in huis als je voetbalveld niet goed is. Nee, nee, nee. Pak een groot, groot verticuteerapparaat en ga gewoon zelf die gaatjes maken. En dan loopt al je water wel weer weg. Okay. En voetbal, wat, wat voetbal dat is? Ja, dat is een bal. Ja? En dan ga je met elf man tegen elf man een beetje achter een bal aan rennen. Oké, okay. nou dat, dat lijkt me echt wel stom, daar wil ik niks over weten. I was born with a bad mind. Made me tense a little shy. Every time I turn around hesitated for a while. You might say I'm a doubtful guy. It's a doubt, but this and that and why. Well, it's truly not so bad as long as you keep the fear from your mind.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 You're acting like a moron Just do what should be done Should I cut my hair or let it Een beetje happy camper, wat een vrolijkheid ook hè? Ja, ze bestaan al sinds 2011 en het is uh, rond toetsen. Is uh, Job, Roggeveen en onder andere zit ook uh, Tim Knol daarin. En even, uh, wat had ik weer, even nog wat zit er ook in. Ja, zeg, uh, even uh, de visser zit er ook in. Dus alle uh, uh, bekende Nederlandse sterren. Hij blijft wel zijn. lekker in je hoofd zitten. Ja, is wel lekker. Optimistisch. Du, du, du, du, du, du, du, du. Viooltje zit erin. Goed, dit heette dus Happy Guy. De happy camper. Goed, de zaterdagmorgen. En we kijken allemaal even naar het nieuws. Wat er allemaal speelde. Ik eh, kijk nog een beetje verbaasd over me om, om me heen. Want ik heb wat dingen gelezen. dat valt allemaal weer even me weg. Oh, ja. wat, wat laat je nou weer zien dan, mee een hele knorrige man? Zo? Ja, nee. Ik was nog aan het kijken. Want we hadden het over die wormen. Maar nu blijkt dat het inderdaad dat de Ieperse voetbalclub. Eh, SK Vlamartingen. Ja? Die werd ook eh, tijdens de regenwormen En die hadden toen ook een eh, zootje wormen gestort. En het was na twee jaar later, het was nog steeds een doffe ellende. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, het is heel erg irritant natuurlijk. Als je vandaag nog uh, boodschappen uh, gaat doen, kijk even uit. Wie graag grijpt naar een plakje belegen Edammer. Uh, of, of, of een toosje met brie. Uh, moet uitkijken, want hij kan er verslaafd aan raken. Ze hebben onderzoek uh, ge oh, gepleegd. Ja. En het uh, blijkt dus dat uh, in de stoffen worden, uh, uh, in de hersen worden allerlei stoffen aangemaakt. En het is gewoon crack in de zuiverste vorm. Je kan eraan verslaafd raken. Alleen. Het schijnt niet slecht te zijn. Het oh. schijnt zelf goed te zijn. Eerder meldde dit jaar de universiteit dat de kaas uh, stofwisseling versnelt. En de zwaarlijvigheid tegengaat. Dus oh. een goede verslaving. Ik dacht juist dat mijn zwaarlijvigheid was veroorzaakt door alle kaas. Nee. Ja, ik eet ook nee. graag een stukje kaas. Ik moet zeggen, ik hou ook wel kaas, maar ik ben niet aan verslaafd. Het is wel, het, als je het eet krijg je een soort gevoel. En dat hebben ze nu ook kunnen onderbouwen. Het geeft een prettig gevoel dat je een bepaald soort stof aanmaakt. Lekker hoor. Ja, lekker. Doe maar eens een blokje kaas. Ja. ja, en uh, ja, het is natuurlijk ook groot nieuws. Voor mij hebben we het er nog niet over gehad, maar ja. of mijn korttermijngeheugen is een beetje slecht. Ja? Uh, ja, we hebben straks geen Mexico meer. Nou! Jawel, het is geen mee te vallen. Uh, Patricia is aan wal gekomen. Oh ja, Patricia. En het is bij uh, aan wal gekomen met windkracht 5, geloof ik. En ze komen bij het voor het gebied aan Wal. En daar was ook nog heel veel, was heel veel bergen. En uh, daardoor is de kracht afgenomen naar, naar windkracht 4. En ik geloof binnen 12 uur is het helemaal is er niets meer van over. Alleen, ja, gaat hij nog wel even over land heen. Dus, ik, uh, vind, uh, ik vind Patricia vind ook wel een goede naam voor een grote, dikke orkaan. Ja, Patricia. Ja. Ja, ik ken ook wel weer slanke Patricia's hoor. Dus, ja, ja, okay. ja. Nou ja, ik, het, ik, ik zie ken je ook echt wel een, een oude, heel Patricia oude Patricia. Pai? Ja. Pai? ja, nou ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Ben je die groot en dik? Nou, nou ja, ik, ik niet. Nee, nee, nee. Dat is toch drie jaar geleden of zo? Ik vind, wel, in ik vind het wel een soort orkaan, inderdaad. Ja, ja, een ja. heftig typje. Ja, het is wel een heftig typje. Ja. Maar goed, een van de oudste dames in een Playboy die er nog best wel aardig uit zag. Maar, nou, zeker, zeker. Hadden we wel niet kunnen met een moderne chirurgie. Ja, ik weet dat, het ook niet. Het moeder, nou, dat weet ik niet, hoor. Dat weet ik niet. Volgens mij is het zelf... Ik had niet je wel... hele lichaam botoxen? Oh. Nou. Nee, maar je kan het wel een beetje strak trekken. Je kan het wel een beetje strak met Je, beetje waar, je, naar hier, je, je ziet dan op die foto's niet die knijpers op de rug die alles vasttrekken. Zo. Oh, nee, nee. Nee, ik denk knijper. dat ze toch wel echt... Uh, wel goed, uh, eruit zag. Ja. Ik heb nog wel een leuk berichtje. Het schijnt dus dat de Joodse gemeenschap... Uh, al 30 jaar uh, de partners test op uh, DNA. Huh? Dus, uh, wat? Uh, het schijnt dus dat een aantal erfelijke ziekten aanwijsbaar vaker voorkomt... en de meest rabinale autoriteiten staan abortus van, van een foetus met een weeffoutje niet toe. Dus kan je die onwenselijke situatie maar beter voorkomen. En er is dus gewoon een uh, Joodse miljardair... die heeft destijds een financiële basis gelegd voor het wereldwijde Joodse erfelijkheidsonderzoek... waaraan de arts zelf ook een bijdrage leverde. En het zijn dus gewoon mensen die dus bijvoorbeeld de bruid uit Zurich, die maakt kennis met de bruidegom in Antwerpen... Maar Voordat ze elkaar zien, wordt hun bloed al onderzocht in Amerika. En als het blijkt dat ze allebei dragers zijn van dezelfde ernstige ziekte... dan wordt er niet eens een ontmoeting geregeld. Dus van tevoren al ja? uh, is het dan zo van... nou ja, uh, die matchen, er zijn echt van die matchmakers... Hè, die, uh, die op dat moment al zeggen, oh, die moet je niet matchen. Beter van niet. Ja, <laughs> dat ja is toch wel goed. Het ja, ja, ja. is misschien wel handig om te doen... als je uiteindelijk een kind wil krijgen dat je naar huis gaat... dat je alles even laat uh, onderzoeken. Ja? Ja, uh, het schijnt en... dus het aantal Nederlands dat die... dat heet een niptest, met dubbel... Met met een NIP-test. Ja? En het schijnt dus elke maand zo'n 300 van die testen te worden gedaan. Cool. En je kunt die testen ook doen om onder meer het Down syndroom op te sporen en allerlei andere dingen te zien. Maar uh, ja, weet je, het is een mogelijke kans op. Het wil niet altijd zeggen dat het zo is. Ja, we, nee, wat wordt kan ook heel veel fout gaan. Maar nog. het gaat over stofwisselingsziekten ook. En dat wat we gewoon moeten doen is van alle mannen en van alle vrouwen. Zeg maar, van de mannen allemaal uh, een beetje zaad uh, invriezen. En van alle vrouwen uh, wat eitjes. En dan op het moment dat er dan. Uh, uh, dan kun je gewoon kiezen. Nou, ik wil graag uh, blauwe ogen. Dat uh, um, je gewoon zo. En dat dan kan, kan dan, ook. Ja, en dan, ja. En dan ja, heb je die hele zwangerschap... hoeft die vrouw ook niet meer te zeuren... dat ze elke keer die, die baby's eruit moeten gooien. Ja, maar dat zo pijn vrouwen doet. vinden het nog steeds wel leuk om zwanger te zijn. Dat kom, ik kom steeds met vrouwen tegen... ja, het is leuk gewoon, je ja, voelt ja. het en je, je maakt een band al... Ja. in plaats ja. dat maar je dan, zeg maar, via de post een kind krijgt opgestuurd. Oh, dit is hem. Nou, ik had hem heel anders verwacht. Hij is best ah, ja, wel ja, Maar, ah, maar je je dan, dan kun je terugsturen. Idee. dat scheelt weer. Ja, dat is waar. Je ja, hebt een website, die heet dus www.benikdrager.nl en daar kan ja. je ja. nog veel meer... Okay. Van, zoen, van zien. Je hebt 30 oh. dagen ruiltijd. Ja, ja, dat is wel Goed, uh, uh, nog even een laatste plaatje. Voor 9 uur is de nieuwe van Killing Joke. <lacht> We zwaren herrie op de radio. Ik vind hem goed. En ze zijn ooit ontstaan in 1978. Actief geweest tot 96. En later zijn ze weer opnieuw begonnen in 2002. En nu is dit Euphoria.